Alex, nieuw. Op 8 oktober 2026 sta je hier in de Dome met een nieuwe show, No More Heroes. Klopt. Ja, dat is absoluut waar. Dat heb jij goed gezegd. Ja, het werd nog eens tijd, vond ik. Het was lang geleden dat ik hier gestaan heb. Ik denk dat de laatste keer was, 2019. Dat is voor corona. Dus dat was eigenlijk... Ja, toch intussen is dat toch al... Tegen dat ik daar sta, is dat al bijna zeven jaar geleden. Dus ja, ik had het gevoel... Ik wou het nog eens doen. Ik voelde dat keihard. toen als ik hier naar optredens kwam kijken, en zo, dan dacht ik, ik ah, kriebelt toch een beetje van nog eens in die zaal te staan. Dat is een apart gevoel, dat kun je met niks anders vergelijken. Als je zo'n heel grote zaal hebt met heel veel volk. De, zo die, die kans om mijn eigen nog eens een rockster te voelen, ik had er, ik had er nog eens zin in. Ja. No More Heroes, verwijs je daarmee naar... Een nummer van de Stranglers of toch eerder naar Bowie? Want je draagt op dit moment een t-shirt van David Bowie. Um, ik denk dat, dat een, de, de, de, die nummers zijn alle twee zeker voorbijgekomen. Ja, no More Heroes is uiteraard niet alleen een bekend nummer van de Stranglers, maar dat is een tweede plaat, denk ik ook. Een, uh, ik, ik ben fan van die band. Maar ik denk dat dat, dat eigenlijk meer te maken heeft met iets uh, dat, ik, dat, ik heb, dat, dat ik heb meegemaakt en dan, dat ik voel dat heel veel dingen die in mij aan het gebeuren waren dat dat daar allemaal wat naartoe aan het leiden was. Volgende week wordt er een aflevering uitgezonden van Het Huis, waar ik dan te gast ben bij Erik Hoens. Ik ben dus wat dingen te weten gekomen over mijn vader van vroeger, hè, zijn jeugd in, in Engeland en eh, nog andere familiale dingen die ik niet helemaal mag spoileren. Maar dat dat wel een hele grote invloed op hoe dat ik mijn vader zag. En mijn vader is gestorven voordat ik bekend geworden ben. En ik... Ik heb die altijd een beetje op een piedestal gezet, en zeker nadat hem dood was, dan krijgen mensen soms zo'n soort mythische kwaliteit. En dat is wel een beetje veranderd. En op zich is dat een goede zaak, denk ik ook. Eh, dat mensen hun menselijkheid terug herwinnen, dat je zo de heldhaftigheid er wat aflaat. En dan denk ik dat ik dat kan doortrekken bij veel dingen, ook bij mezelf, denk ik. Ja, zo. Als je gaat kijken naar hoe een held jij dan, als je dat allemaal verwacht van andere mensen, zetten dan zelf een haar beter. Hoe kijken er andere mensen die gezien worden als helden? Wat is een held eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk om dat te zijn? Wilde dat eigenlijk ook zijn? Moet dat er zijn? Is het misschien niet beter dat dat er niet is? Een klein beetje daar. Want No More Heroes hoeft ook niet altijd iets negatiefs te zijn. Dat kan ook iets positiefs zijn. Je kunt ook zeggen in plaats van bepaalde figuren op een pedestal te zetten, is het misschien ook maar goed dat dat niet meer is. Dat er bepaalde dingen beginnen af te brokkelen. Um, celebrities zijn een beetje hun glans aan het verliezen. Dat voelt ook. Ook in Amerika, acteurs en zo. Als die nu weer zo'n mening over iets hebben, dan gaat heel veel mensen dat nu een platform hebben. Eigenlijk iedereen kan er eentje hebben als ze het willen. Dus mensen zijn minder snel onder de indruk. En misschien is dat ook niet zo heel slecht. Dus, eh, omdat ik denk dat dat hart verheven worden als persoon, zelden niets goed mee u doet. Het is geen pleidooi, het is meer een observatie, denk ik. En ook kijken naar mezelf. Hè. Hoe, hoe zie jij je eigen? Hoe hard is een held voor, voor mij iemand geweest waar ik naar aspireerde? Of hoe hard was dat een molensteen rond mijn nek waar ik blij ben dat ik er vanaf ben? Het is eigenlijk uh, op heel veel vlakken dat zich dat afspeelt. Dus ik vond dat een titel die de lading dekt. Maar ik kan uh, zeker niet, helemaal niet beloven dat dat nummer van The Stranglers niet of voorbij komt. <laughs> of dat van Bowie. We zullen wel zien. Ook een heel goed nummer trouwens, hè, Heroes. Dus ja, ik, uh, ik zeg het. Deze oude man vond die muziek wel leuk. <laughs> ja, je zegt net dat... BV's, ja, een stuk van hun glans verliezen. Hoe ga je er zelf mee om? Uh, zeer slecht, eigenlijk, de meeste <laughs> bekendheden. <laughs> de, ik denk dat dat er, ergens oké okay is. Hè. Zo, ik, ik, ik denk dat ik ook. Um, hoe zeg je dat? Ja, je wordt ouder. Hè. Ik, ben nu, ik word nu 53. Tegen dat die show in première gaat, ging ik dichter bij de 54 zijn. Ik denk dat het redelijk normaal is, dat er wat glans afgaat als je wat ouder wordt. Ik wil dat dan misschien liefst vervangen door een beetje eminens griezen zo, Dat je denkt, oh, hij, heeft toch, hè, hij gaat toch al lang genoeg mee. Hij zal wel weten met wat hij bezig is. Maar dat is ook niet zo heel erg, denk ik. Ik denk dat de, de bekendheden nuttig kunnen zijn voor sommige dingen, maar niet voor alles. Entertainment is misschien wel belangrijk en misschien is het ook maar goed dat er daar een beetje terug naar gegaan wordt. Je hebt dat zeker in de wereld meer gezien. Maar ook hier, want alles dat in Amerika begint, dat bloeit eigenlijk een beetje door naar hier altijd. Zo dat je voelt dat elke Amerikaanse acteur en muzikant ineens het gevoel had dat hij ook een expert in wereldzaken moest zijn. Ik denk... Met de, de, vaak de domste mening eerst. Dat je zoiets hebt. Misschien is het goed dat je je houdt bij entertainment. Hè? Wat voor mij ook een, een goede les was. met comedy. Omdat ik ook voel van comedians. hebben ook een periode gehad. dat dat zo. tegen zo van die dingen. zij als. Eh, vroeger uh, we used to uh, laugh at comedians and listen to politicians but now we laugh at politicians and listen to comedians en dan denk ik, nee, dat moet je niet doen <laughs> zo, zo, je moet mij niet volgen, ik ben ook niet degene die dat alles weet of de waarheid heeft. ik ben iemand dat ook doorheeft dat, dat eigenlijk hetgeen dat ik het liefste doe in een show ik schop wel eens graag tegen schenen, omdat ik dat leuk vind. Dat zal waarschijnlijk de oude punker in mij zijn, dat je er niet helemaal uit krijgt. Maar ik vind het ook vooral heel leuk om mensen te laten lachen. En ik denk dat de, de kracht en de waarde van comedy daarin zit. Dat je mensen even dat moment geeft om wat druk van de ketel te halen en te zeggen, oh, ik heb naavond avond eens goed gelachen. Ik heb even niet aan al mijn ellende gedacht. En dat is ook waardevol. Daar veranderde de wereld niet mee. Maar voor die twee uur heb ik er even voor gezorgd van ja, weet je, er is veel shit aan de gang maar nu is er even deze nu ga je even rondwandelen in mijn kop en ik kan dat ook zo leuk vinden als ik zelf comedians zie of als ik nog een goede band ga kijken en ik ben even helemaal in die june wereld ik denk dat entertainment vaak, dat wordt zo gebruikt als een negatief woord. En ik vind dat dat terug een beetje opgewaardeerd moet worden. Dat ik denk, het hoeft niet altijd de belerende, kijvende vinger te zijn die u heel de tijd nieuwe neus op de vreselijkheid van de wereld drukt op den duur. Krijgt dat iets van een groteske zelfkastijding, vind ik. Waar ik ook van denk, what are you doing? He, zo maatschappijkritiek gaat altijd in mijn shows zitten, dus dat zal er nu ook wel in zitten. Maar voor de eerste keer vertrek het daar niet van. Zo in al mijn andere shows vertrok het altijd van een ding waar ik mij druk in aan het maken was. En deze keer vertrek het van ja, een nauwere man die in een midlife meegemaakt heeft, die wat dingen heeft geleerd over zijn verleden waar hij hem niet zo heel blij mee was. You come to terms met het feit dat je ouder wordt ook. Hè? Dat je ook voelt van er is een jonge generatie coole mensen. Niet alleen comedians, maar ook muzikanten. Als ik dan zie, Pommelien Thijs, zes keer de keet vol. En je hebt zo die jonge generatie die nog die storm en drang hebben. Maar als je dat niet hebt, wat deden heb dat dan nog wel? Ja, ik heb wel ervaring. Ik heb wel wat levenswijsheid. Ik heb wel wat andere dingen. Dat ik kan zeggen, ik kan ook bullshit van heel vaar zien aankomen. Dat heb ik heel mijn leven al gehad. Maar hoe ouder dat je wordt, hoe werger dat dat wordt. Maar ook bij jezelf. Dus ik denk ook, ja, als je mensen gaat pakken op je bullshit, vergeet dan vooral niet van je eigen te pakken op je eigen bullshit. Want dat zijn ook karavrachten vol bij mij. En dat is, ik denk dat dat soort eerlijkheid, dat ik daar wel klaar voor ben. Voor om af te maken met mijn eigen... Zo, om te zeggen, wie is wie jij eigenlijk met mee al uw praat en met al uw houding en met... Wat, wat is dat allemaal? En dat is, dat is denk ik wel een interessant vraagstuk. Dat is zoiets dat ik tot hiertoe eigenlijk nog niet echt gedaan heb. Ik ben altijd eerlijk geweest over mijn eigen... Ik heb altijd dingen gezegd over mezelf waar ik van denk had ik daarna echt moeten zeggen. Maar vertrekken vanuit uw eigen, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan in mijn shows. En dat toch wel zin met een deze. Is het dan ruwe bolster, blanke pit? Goh, soms. Ik, het is ook niet altijd. Soms is het ook gewoon, uh, hoe zeg je dat, blanke bolster, ruwe pit of zo. Dat kan ook andersom zijn. Ik ben ook niet altijd de, de grootste fan van uh, mijn stoer... Gedrag of zo is niet altijd alleen maar een, een, een schild of een, of een harnas of die zijn er wat. Het is ook iets waar je soms naar aspireert. Hè. Je aspireert ook een beetje naar kracht. Ik ben niet zo'n hele grote fan van slachtofferige zwakheid. Ik vind dat niet echt heel tof van mijn eigen... Maar aan de andere kant is er ook een deel van mij dat dat, dat, dat net zoals bij iedereen... Je zit een product van wat je allemaal meemaakt en wat je overleeft en waar je doorgaat. En dat is ook niet al, ik ben ook niet altijd even stoer als ik mijn eigen voordoen, maar ik ga mijn eigen ook niet gevoeliger voordoen dan dat ik ben. Dat is dubbel. Hè. Dat is ook een strijd waar ik mee worstel als ouder wordende man. Hè, dat ook het idee over mannelijkheid verschuift. En soms goed, vind ik ook. Hè. Ik bedoel... Er zijn heel veel dingen, als ik kijk naar de generatie van mijn vader en ik kijk naar mijn eigen generatie en ik zie nu nog jongere mannen, dan, denk, dan zie ik zeker dingen opschuiven die ik positief vind. Maar aan de andere kant denk ik soms ook, ja, we moeten nu niet te slap gaan worden, ook niet. Allee, er mag nog wel een klein beetje, ik weet het niet, er mag nog een beetje machismo in een man zitten van tijd tot tijd, vind ik. Dus ik kan het niet helemaal loslaten, maar, maar misschien toch een klein beetje ook wel, ik weet het niet. Wat mij opviel in, in jouw show is ook je mildheid altijd ten opzichte van transpersonen. Ja, omdat dat ook mensen zijn die daar. Ik denk, ik denk dat die. Um, die worstelen mee iets. Hè. En, en de, ik denk niet dat je. Een de, de heel groot verschil vind ik ook altijd tussen mensen die, die, die lijden om genderdysforie of die dat echt trans zijn. en tussen een hele hoop van die identitaire toestanden. dat daar ook mee te maken hebben. Maar ik ben, ik ben, wij zijn in, in dat, dat, dat opzicht denk ik dat wij wel anders zijn dan, dan veel van de mensen die voor ons kwamen, hè? onze ouders en onze grootouders. Wij zijn echt wel die generatie die zo dat afzetten in die rebellie en zo, we hebben dat ook gehad en we hebben dat ook gedaan. En wij kunnen dat ook herkennen in jongeren. Ik kan daar ook nog kijken en zeggen. Nou ja, tuurlijk, gendernormen is ook iets waar u tegen kunt afzetten. Daar waren wij nog niet, want wij hadden nog godsdienst voor mee af te rekenen en, hé, en nog een aantal van die klassieke machtsstructuren waar we ons eigen kwaad in konden maken en zo. En nu hebben we natuurlijk jonge mensen van kleur die naar andere dingen kijken. Hé, die kijken naar hoe dat ze, hoe dat, welke clichés dat er over hun bestaan. Hoe dat wij hé, jarenlang natuurlijk, omdat die geen stem hadden, kwamen wij gemakkelijk weg met meningen over die mensen waar die nu van zeggen, hallo... Uh, vroeger konden zeggen, er zitten twee Marokkanen bij mij op school, nu zijn dat Antwerpenaren maar die zijn gewoon Marokkaans van afkomst, hè. die hebben een andere etniciteit waar die van vertrekken, maar dat zijn, die zijn even Vlaams als dat geheim, die hebben gewoon net zoals ik een Engelse achtergrond had van thuis en dat bracht cultureel ook andere dingen met zich mee dus hebben die mensen ook dus gevoeld dat er zit, er zit een veel grotere diversiteit in hoe dat wij kijken naar dingen en Gender of geslacht was natuurlijk ook zoiets dat er nog Satan aan te komen. Hè. Daar moesten we het ook nog eens even over hebben. Natuurlijk hè, heb de mensen waarvan dat ik vind... Amai, dat vertrekt van iets waar ik heel veel sympathie en heel veel begrip voor heb. En er zijn andere mensen die natuurlijk denken... Ah, hier kan ik ook een graantje van meepikken. En dat zijn natuurlijk degenen waar ik wel van denk. Ah, ziet dat zo. Mijn stuk van die 300 genders van mijn vorige show... Dat ging uiteraard niet over trans mensen, dat ging over die. Ik identificeer mij als boomtypes, waar ik van denk: oh, is dat zo? Hè? Dus natuurlijk, je weet ook, er zit ook altijd een soort uitvergroting van dat je, dat je het erdoor sleurt. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb wel begrip en sympathie voor de outsider. Altijd gat voor de persoon die je zegt: ja, ik ben gewoon niet gelijk al de rest en ik kan er ook niet aan doen. Er ja, is dus een groot verschil tussen. Als voor mij, vroeger, vroeger, ik heb dat ooit eens een keer gezegd, denk ik van, ja, ze, ze gaan een rebel ik had zoiets. Nee, ik zei iemand dat keihard zijn best heeft gedaan om erbij te horen, maar het ging niet. Dat lukt voor mij niet. Ik heb altijd zoiets van, dat klopt niet. En voor zo'n mensen is dat nog veel meer het geval. Dat die leven in een maatschappij waar heel veel basics voor hun al moeilijk zijn. Maar als die dan kiezen om ergens voor te gaan, dan is het toch ook een deel van mij dat daar altijd wel een soort... Als het niet bewondering is, dan is het toch zeker sympathie. Kan ik zeker naar mensen kijken en denken, hé hey man, of vrouw, of die, hun, of hoe dat je je eigen ook bezie. Uiteindelijk hè, denk ik dat we allemaal beter af zijn als we ruimte krijgen om toch zo dicht als mogelijk aan te leunen bij wie dat wij voelen dat wij zijn. En dan denk ik ook, ja wie zin ik dan om te zeggen dat jij die persoon niet mocht of kunt zijn? Hè? Dat, is dat is niet hoe dat ik in ineens zit. Dan zijn er vervelendere mensen dat je kunt lastigvallen. Allee, ja. Ja. Je zegt net dat je door midlife crisis bent geweest. Ja. Voor die mensen die er nog moeten in die richting gaan zoals ik, welke tips geef je her? ja Ik vrees dat je het gewoon moet ondergaan. Dat is het ergste van allemaal, want dat is een gevoel, hè. Er begint u een gevoel te besluipen en je begint, al in mijn geval ik ga gewoon voor mezelf spreken, maar ik denk dat dat voor iedereen waarschijnlijk op zijn manier of op hun manier anders is maar ik ben gewoon iemand die dat heel hard uh, voelde, zwaarmoedigheid uh, de toekomst niet meer zien zitten ook, heel donker ook zo denken van, wat, wat, wat maakt het allemaal uit? Wat betekent het eigenlijk allemaal? Je begint zo, zo heel existentieel, maar zo nihilistisch te gaan. Zo. Alsof het allemaal maar waardeloos is en wat maakt het allemaal uit? En in mijn geval was dat dan ook nog een klein beetje... Hè, dat, dat klinkt vreselijk om te zeggen voor mensen die dat dan niet hebben. Hè, maar heel veel mensen, als die een midlife hebben... Als je die dingen hoort zeggen, dan zeggen die, ja, oh, ik wou vroeger, als ik jong was, wou ik dat en dat en dat. Maar uiteindelijk ben ik dan dag gaan doen. En ik heb daar nu al zoveel jaren mijn, mijn carrière of mijn ding van gemokt. En nu ben ik die leeftijd en ik denk, is dit alles, is mijn leven waar ik, ik wou dat dat was? Ik was eigenlijk van plan, ik wou een boek schrijven. Waarom heb ik die boek nog niet geschreven? Of waarom doe ik dat niet? Er zijn zo duizend en één dingen dat mensen allemaal hebben. En bij mij was dat een beetje andersom. Ik had zoiets van: ik wil in een rockband zitten, ik wil een comedian worden, ik wil groot worden, ik wil succes, maar ik wil ook iets te zeggen hebben en ik wil dit en ik wil dat. En, ja, en dan zitten zo 45 en je denkt: ja, ja, oké, dat is allemaal gehad, hè. wat nu? Wat ga je doen? What's the next thing on the bucket list? Want moet het groter zijn? Moet het meer zijn? Is het dat dan? Is dat waar je gelukkig van wordt? Is, is bekend worden iets waar je een, een, een leukere persoon van geworden bent? Vinden dat ook zo tof dat iedereen u herkent? En dan moeten ook dingen aan je eigen toegeven. Sommige dingen denk ik ja, ik vind dat tof. En andere dingen denk ik, ja, succes is ook. Hoe zeg je dat? De grootste ironie is dat mensen die zeggen: succes is niet alles, zijn succesvolle mensen. Want als je dat niet ja. zegt, dan is dat wel alles. Als je zegt, beroemdheid is niet alles... Ja, voor iemand die dat heel graag wil zijn... ...en dat niet wordt... Die blijft dat, ...dat blijft je wortel waar je blijft achterlopen. Maar de ene keer dat je die net opgegeten in de deur... ...ja, is gewoon een wortel. Er is niks zo heel speciaal om. Dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Dat is niet waarom dat je het doet. Maar waarom doe je het dan wel? Nou, dat zijn zo de vragen waar je terechtkomt. En ik denk, ja, de midlife... Ik weet ook niet hoe lang dat, dat duurt. Bij de ene al langer dan de andere... Bij mij was dat toch een paar jaar. En ik voelde wel, dat ik ben ook echt in therapie gegaan en zo, omdat ik ook voelde dat ik heel hard zo... Pff, ik werd soms heel boos van die anger-issues, veel naar mijn eigen toe vooral. Of in de auto, op het verkeer, maar echt extreem. En mijn vrouw en mijn dochter zeiden, dat die zich niet meer normaal, je moet echt een beetje kalmeren of jij sterft hier van een hartaanval. En ook, ik denk dat je dan, Dat zijn ook de jaren dat je, je, je verleden nu je ook begint in te halen. En niet alleen in de negatieve zin, maar je komt op een punt dat je voelt... Ik ben nu, hé, ik ben over de vijftig. Ja, statistisch gezien zit ik over de helft. Ik kon negen van de tien geen honderd en zes worden. Dus je weet al van het langste deel van je leven, dat al achter de rug, hoe zag dat eruit? En hoe belangrijk... Is dat allemaal? Wat, zijn, wat blijft er nog over van al die dingen die jij wou? Soms kunnen ambities kunnen ook veranderen. Je kunt denken, ik wil dit. En dan gebeuren er bepaalde dingen. En dan denk ja, wil je, wilde wilde dat nu nog altijd? Zijn dat dingen die je nu nog altijd belangrijk vindt? Of is dat iets waar je je vasthoudt, omdat het dat altijd geweest is? He, omdat dat je drijfveer was? En natuurlijk, als, je, als dat allemaal op los Ante begint te staan, ja, dan begint je heel hard om alles te twijfelen. En ik denk dat dat het ongeveer was. Dus als jij zegt dat hem er zit aan te komen bij u, dan vrees ik dat je er waarschijnlijk gaat door moeten. Maar ik denk wel, als ik, als ik dat dan kan aanraden aan iedereen dat daar door moet, je komt er wel onder een andere kant uit. En er gaan dingen uitkomen die goed zijn. En soms gaat het terugvallen. Ik was, ik was altijd al melancholisch. Ik heb altijd al momenten gehad, zelfs toen ik heel jong was, had ik dat al. Alleen nu heb de leeftijd er nog bij. Dat je jong bent, kun je melancholisch zijn, maar je voelt dat je voor altijd gaat leven. En dat heb je niet meer op een bepaalde leeftijd. Dan komt die zwaarte daarvan harder binnen. Dan voelde dat veel meer van, ah ja, oké. Okay. Het in, eh, oog in oog komen met je eigen sterfelijkheid is ook wel... Dat, dat valt wel meer en meer op bij mij, dat ik dat wel merk. Ik heb ooit ook aan mijn mama gevraagd, want die is 88. Is nog heel goed van gezondheid, alle chance, knock on wood. Maar die zei ook van, ja, ik denk daar nu wel veel aan. Mijn mama zegt echt, ja, ik weet niet hoeveel jaren dat ik nog heb. Ze zei, ik moet tellen in jaren nu. Ik tel nog in decennia in mijn kop. Ik denk, oh, het zal toch nog 20 of 30 jaar zijn of zo. Terwijl je elke... Een week iets leest in de krant van iemand D'Angelo, de gestorven deze week, soulzanger, wat was die, 51? Dat is een jaar jonger als ik, hè. Allee, ja. Zo, het begint, hè. Zo van die leeftijden die binnenkomen, zodat je denkt, fuck, die gast was even oud als mij. En dat is wel, ja, dan, dan begint er wel een beetje oog in oog te komen met, met je eindigheid. En wat vinden dan nog belangrijk? dat zijn vragen waar ik nog niet altijd een antwoord op heb. Maar waar ik wel voel van het feit dat je je brein openzet om daar naartoe te gaan, zegt wel dat je toch ook wel bereid ben om nog wel wat stappen te pakken. Om te voelen wat God nog doen, wat wil wilden nog doen. Ja, een interessante tijd is dat ook wel, denk ik. Daarbovenop komt eigenlijk nog eens dat we in melancholische tijden leven. Kijk naar K3, uh, ja. meer dan een half miljoen tickets verkocht hier in de afas Daar zingen ze uit volle borst, I'm your superhero, ik sta aan je zij. Dan komen we opnieuw terug bij jouw show. Ja, dat is waar. Hè? En uh, Dan denk ik ook, ja, cool op zich natuurlijk, omdat ik dat ook altijd wel... Ik, ik hou ook wel, ik ben zo'n beetje een fan van, ik ben opgegroeid met heel veel Amerikaanse cultuur en ik hou ook wel van een good comeback story. Ik vind het ook tof als ze zeggen, oh, de originele drie komen terug samen en dat heeft dan toch, dat, dat, denk ik dat dat voor die drie vrouwen ook heel leuk moet zijn, dat die wel voelen dat wat die gehad hebben of gedaan hebben, dat dat toch ook impact had. Als je de cynische kijkers dan zegt: oh, dat is een product en het is, het is dit en het is dat. Maar je voelt toch ook ja, dat dat product had ook nooit kunnen zijn wat dat was als dat niet die vrouwen geweest waren. He, die hebben daar ook een, een eigenheid aan gegeven, dat ook een stuk van hun was, denk ik. En je merkt dat ook. Zeker als je dat ziet naar de nieuwe K3's toe. Ik denk dat dat ook niet zo gemakkelijk is dat je nu een nieuwe K3 moet zijn. Want je moet wel opboksen tegen die drie. Hè? En dat waren wel de, de originals. En het is ook mooi om te zien hoeveel mensen... Dat daar toch nog mijn dochter is er ook naartoe geweest met een hele groep vriendinnen. En hebben die alles zitten meezingen. En die vonden dat ook allemaal fantastisch. En ik zag ook toen ik hier dan voorbij kwam... Hè, toen ik hier van de week nog promo moest doen... Dan moesten ze s'avonds spelen... En dan zat er al een hoop volk buiten... Allemaal met van die roze cowboyhoeden opeens. Om. Maar zo, ook mensen waar ik van weet... Ja, goh, ze zijn nu in de dertig En tegen de veertig... mogen worden kindjes toen dat... Aan het gebeuren was. Of, of hè, dat is toch zo een van de eerste dingen... Dat je het meegekregen... Waar je fan van wordt. Zo de K3 experience. Ik herinner mij nog heel hard... Toen ik bekend aan het worden was, en K3 was dat toen natuurlijk al. Dat wij die samen op een radioshow zaten s morgens en dat ik dan de K3's tegenkwam en ik zeg al hé. En zij zijn ze er geen fan? En ik zeg, oh, ik heb eigenlijk nooit niet echt naar jullie gelusterd. En toen zei Karen tegen mij, die ik eigenlijk al langer ken, want ik ken die er ook van vroeger, en die zei: wacht maar tot dat je een dochter het. En ik heb achteraf tegen Karen gezegd: Je gaat 100% gelijk. Want ik heb hier gestaan he. <laughs> met mijn dochter. Met hun vliegende witte boot. Allemaal. hé, hey, joh, met heel de zaal. Dus ik moest altijd lachen met de zekerheid waarmee hij dat, dat tegen mij zei. Karen die zei: Ja, doe maar wat graaf manneke. Maar ga God hier staan. Ze met je dochter. <laughs> en zat gelijk. Dus op zich denk ik wel: Ja, ik bedoel melancholische tijden, nostalgische tijden, je voelt dat mij heel veel. Hè? Soms, soms een beetje te veel. Dus je ziet dat zeker met films, met al die reboots en remakes en dit. En nog meer eens een Jurassic World. En nog meer eens... En we gaan Star Wars nog eens opnieuw doen. En we gaan dat. Dat ik ook denk, misschien wordt het wel eens tijd voor iets nieuws, mannetjes. Zo, hè? Ik bedoel, ik, ik herinner mij toen, toen uh, Back to the Future niet bestond. Toen Indiana Jones voor de eerste keer... Eraan kwam toen de Ghostbusters voor de eerste keer eraan kwamen. Toen, en dat ik soms ook voel van misschien moeten we eens even weg van reboots en remakes en nostalgia bait en moeten we eens proberen van iets nieuws te creëren waar een nieuwe generatie nostalgie naar god hebben binnen een aantal jaar. In plaats van eindeloos zo diezelfde dingen te blijven herhalen, denk ik uh, dat dat misschien wel eens leuk wordt dat er sowieso iets compleet nieuw komt. De Cure aan de andere kant blijft ook eeuwig populair en dat is eigenlijk ook een stuk nostalgie en ook een beetje, als ik de regenboog emo van K3 bekijk ja. wat een donkere emo mm -hmm. een beetje Wednesday versus ja. e ja, ja, uh, Zeker, en uh, mijn dochter is er grote fan van al Fully die, die 17 ik heb die nooit in die renek gedraaid ik heb dat wel opgezet ik ben ook een grote Cure fan heel veel van mijn vrienden waren dat vroeger ook mijn zus was dat vroeger ook nog altijd waarschijnlijk. Ik vind dat wel een fenomeen, omdat Robert Smith iemand is waar ik heel hard van voel, ja, die heeft nooit een iota niet gedaan wat hij uh, wou doen. Nee, er is de, wat ik ook heel mooi vind aan The Cure, is dat hij ook nooit onder stoelen of banken gestoken heeft, dat hij je uh, houdt van een goede popsong. Want Dat is een gast die zowel die lang uitgesponnen, zware, melancholische pornography-faith-periode kan hebben... Als, als Hot Hot Hot in Head on the Door, waar zo de Ian Hit nou de anderen op staan. Eh, iemand die tegelijkertijd een liedje als I Will Always Love You of Friday I'm in Love kan schrijven, maar tegelijkertijd ook een forest of. of, of If only tonight we could sleep. Zo van die donkere, donkere, donkere dingen. Die uh, spreidstand vind ik altijd heel schoon. En wat ik vooral heel tof vind is... Ja, dat zijn eigenlijk een bende oude mannen die er komen staan. Die een soort muziek spelen. Waar je vandaag misschien van zegt, hoe vaak hoorden daar nog zo'n dingen? Terwijl ja, dat is tot hier wel vol. Hè? Mm -hmm. En iedereen komt er naartoe En die zijn nu aangekondigd als headliner van Werchter. En dat gewoon een volle wijze hè, waar die voor staan. En ik vind dat wel heel schoon ook. Dat zijn zo van die carrières waar ik echt fan van kan zijn. Ik heb zo... Toevallig, gisteren... Was ik nog een filmpje aan het zien. Ik kwam ineens zo'n bowie filmpje voorbij. Van zijn tour dat hij met Nine Inch Nails gedaan heeft in de jaren negentig. En er is ook één uh, nummer dat ineens Robert Smith op het podium komt. En meezingt met je met een gitaar. En die begint er te scheuren op die gitaar. En je denkt... Ah... Ja, zo maken ze ze niet meer. Hè. Dat was zo iets in mij dat zo ze zegt: hè, thank God voor iemand als Trent Reznor en zo, dat ik nog weet van. En dan ben ik dan ook weer op een bepaalde manier blij dat er dan jonge artiesten zijn, zoals een Billie Eilish, die ook zo wat donkerdere kanten heeft, of iemand gelijk Youngblood, die dat wat bij de punk gaat halen, maar ook een beetje bij de rock. En die op zijn manier een jonge generatie meekrijgt met alternatieve muziek. Mm -hmm. Dus wel, wel mooi dat, die, dat, die, dat dat soort dingen dat, dat, dan toch, dat je merkt dat dat toch nog niet op is. Na zo lang. Mm -hmm. En dat is ook wel denk ik een pleidooi aan de onsterfelijkheid van een goede song. Je goede muziek maakt, dat blijft goede muziek. En dat is dan misschien toch wel een beetje hoopvol of zo. Op jouw affiche zien we jou als een soort superman met een gescheurde broek ja. en twee verschillende paar schoenen aan. Ja. Een beetje naar een lager wal geraakte superheld. Zo. Nou, er zit wat sleet op. Je voelt en Dat is ook weer dat hele ding. Hè? Ik heb mijn eigen altijd heel heroïs afgebeeld op al mijn posters. Hè? Ofwel was ik... De grote je dat dan toen in het sportpaleis stond en hè, er bovenop sta met robots die ik in de prak heb geslagen. En heel veel van mijn posters zijn altijd nogal heel heroïs en heldhaftig geweest. Hè. Ik denk dan de allereerste van mijn eerste show was ik dat mijn t-shirt opentrekt en dan die aastot er dan op in Superman-stijl. En nu is dat ook weer, ja, ik ben daar wat komaf mee aan het maken met, met dat ding is dat wel wat dat jij zegt. Je, je, je beeldt u eigenlijk altijd veel cooler af dan dat jij eigenlijk zegt. Ze de bereid om ook aan mensen te laten zien wat dat daar achter zit, achter die, die sukkel die je doet, alsof dat hem nieuw graaf is. Dus en het feit dat dat inderdaad ook het no more heroes ding. Misschien gaat dat even, geldt dat even hard voor mij als voor mijn vader. Hè? Misschien moet ik ook maar zeggen, ik weet het niet. Misschien is het heldhaftigste dat je kunt doen, zeggen dat je niet zo'n held bent. I don't know. Opvallend is eigenlijk het plakkaatje dat erbij komt. Will fight crime for money. Ja. Dus het is, het, is, het is geen supergeld dat je het zomaar doet voor, voor het betere en het goedere goed, zoals de Spiremans en de Supermennen ja, ja, ja, ja. van deze wereld. Nee, daar moet geld tegenover staan. Ja, en ook nog eens crime dat ook nog eens tussen naaksjes... He, dat je eigenlijk zegt, will fight for money. Allee, crime them. Ja, er zit ook een wat cynisme aan. He. Uiteraard, ik word ook ouder. En ik voel zelf ook van... Um, je kunt heel veel kritiek hebben op kapitalisme, maar je moet zelf ook dan toegeven dat in welke zin zet je ook een kapitalist? He. In welke zin heb je ook geld nodig? Heb je ook een levensstandaard? Kijk daar ook naar bepaalde dingen? En dat is zeker niet onbelangrijk voor mij. Ook niet om er ook niet over liegen en Ik, ik vind het ook stom om over te liegen. De joke is eigenlijk veel meer dat uiteindelijk dat, dat die grote heroïsche dingen dat die vaak ook gebeuren voor andere redenen dan voor, voor, voor het morele goed. Moreel is iets waar je je eigen rap kunt achter verschuilen. maar In heel veel gevallen, als je ook kijkt naar grote conflicten van de wereld en je zoekt verder, dan komt ook heel snel bij geld terecht. He, of een soort machtspositie waar geld uit voortkomt, of geld waar macht uit voortkomt, hoe dat je het ook wilt bezien. Dus ik denk, ik denk dat het uh, ook weer daar, en zedden een held als je, als je vindt dat er ook iets tegenover moet staan, of moeten onbaatzuchtig zijn en zeggen: Ik hoef er niks om te verdienen, ik weet het niet. He, zo, mode rijk worden van uw uitvinding die de wereld helpt, of, of doe je dat dan niet, en moeten dat dan. Ja, iedereen zal natuurlijk zeggen, maar nee, dat moet onbaatzuchtig Maar je merkt bij heel veel mensen, in het echt is dat niet. Mm -hmm. En dat, dat is ook een beetje de, de tegenstelling die dat ik graag maak. Dat ik ook denk, ja, hoe, hoe onbaatzuchtig zitten. Mm -hmm. Hoe hard doet het alleen maar voor de rest van de wereld? Of doet het toch ook nogal serieus voor je eigen? Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is dat bordje wel, denk ik. Je hebt het over supergeldenmoeheid ook. Uh, nu als we naar Marvel zelf kijken, we hebben het even aangehaald, uh, films en, en reboots en dergelijke. Het lijkt stilaan dat ze terug zijn aan het komen. De Fantastic Four, ja. uh, Thunderbolts. Ja, ja. ze, ze komen terug uit het dal precies. Dus ja. er is misschien toch terug hoop voor de supergeld? Ik hoop het, ja. Want ik, ik ben fan, hè. ik blijf fan. Ik ben het al van altijd geweest. En Ik was inderdaad, er deed een donkere periode, die Marvel Universe... Ook DCU, heeft nogal veel liggen sukkelen. Hè. Het, is, het, is, het is een heel gedoe, mensen hebben het ook over superhero fatigue. Hè. We hebben het zo wat gehad. We hebben het nu wel gezien. En ik weet ook niet of ze er al helemaal uit zijn, uit het dal, als het gaat over succes... Ja, want in uh, vielen de verkoopcijfers van, van de film, de bezoeks, bezoekersaantallen. Zowel Superman was de grootste van het jaar, maar dat is eigenlijk nog alles opgeteld. Niet een mega winstgevende film geweest. Uh, Fantastic Four, ik vind het wel, zowel Fantastic Four als Thunderbolts vind ik wel beter. Mm. Ik vind dat wel weer heel duidelijk terug een stap in de goede richting. Ik heb goede hoop op, uh, hè, op Doomsday en Secret Wars. Ik hoop wel dat, en zeker dat, dat een, als dan, uh, Doctor Doom erin komt... en is dan ook nog eens Robert Downey Jr. Ja. Zotte keuze, maar tegelijkertijd snap ik het ook allemaal wel. Dus ik, ik zit wel te hopen dat we nog eens terug een paar van die goede films krijgen. Wat ik al wel heel bemoedigend vind... is dat er al geen 17 series en 15 films op een jaar zijn. Want je merkt, dan ging de kwaliteit echt wel... Het, terwijl bij Fantastic Four zag de wel heel goed met dat retrofuturisme en hoe dat, dat eruit zag. En een heel simpel verhaal met een simpel plot en dat ging daar naartoe en dat is gewoon goed gespeeld en dat ziet er goed uit. Dan denk ik wel, als ze dat nog even een paar keren volhouden, dat je terug vertrouwen krijgt misschien van een publiek en dat die dan zeggen: Oh, dat wil ik wel echt zien. Dat hoop ik zeker wel voor hun. Thunderbolts was ook wel grappig vonden. Ik. ik heb er ook een paar keer goed mee gelachen. En het was ook beter. Dus ik denk, ja, misschien een beetje licht aan het einde van de tunnel na de, de duistere voorbije vijf jaar die dat toch echt uitblonken in de ene slechte film na de andere. En ook slechte reeksen. Star Wars moet er ook even mee stoppen, vind ik. Die moet er ook gewoon even doen. Die is even een paar jaar niks. En brengt dan nog eens echt iets goed. Doet dat in plaats van zo eindeloos te blijven verder graven in die put, waar ik van denk, maar het is op. En het is duidelijk dat heel veel van de mensen die er nu aan werken, hè, want als je naar de Acolyte of zo kijkt bijvoorbeeld, dan denk ik, ja maar... dat zijn geen Star Wars fans. Jullie vinden het eigenlijk helemaal niet leuk. Jullie willen gewoon dat Star Wars een soort vehikel wordt voor uw wereldbeeld of uw politiek of weet ik veel wat. Maar daar dient dat niet voor. Er zijn andere dingen voor. Mok dan je eigen kleine indie-film waarin dat je dat, Maar dat doen ze dan niet natuurlijk. Want dan denken ze, oh, er komt geen volk op af. Dus we doen dat met een, met een IP dat iedereen kent. Maar het probleem is, als je dat te veel doet... Ja, dan haken al de fans af. En wat blijft er dan over? Hè? Voor wie maakte jij die films? Ja, ik had dat, je voelde heel hard dat zo heel veel van die films, ook in Marvel dat die zo gemaakt werden voor een zogenaamd moderner publiek dat niet bleek te bestaan en je zegt van eh, ja waar we wat vanaf willen dat zijn zo die traditionele jongensfilms, maar het blijkt ja je de jongens wegduwt, dat er niet veel niet meer over blijft terwijl dan een jongen op zich nooit een probleem heeft denk ik, of toch zelden als ik zie dat ik zelf jonger was en ik ben opgegroeid met Terminator en Alien en al die films waar een vrouw de hoofdrol is. Als dat een goede verhaal is en een goede film en een goede personage, dan mocht dat geen hol uit. Hè. Mm. Ja, zo Telma en Louise vond ik supergoed. Je kijkt naar The Long Kiss Goodnight met hè, Gina Davis. Het zijn wel goede films, dus het, het, is niet, het, het was ook een beetje te gemakkelijk in de voorbije jaren om te zeggen, het ligt aan de toxische fans. En dan denk ik, het ligt misschien aan het feit dat het ook niet zo heel is. is. Want als het goed was, dan zou iedereen toch wel kijken. Zo. Dan zou iedereen toch zeggen, oh, ik had op het eerste zicht, dacht ik, maar ik zag het en ik vond het wel goed. Dus ik denk dat het vooral, dat, dat het nu wel, ik denk dat denk Marvel dat ook wel wat door heeft. En hopelijk Star Wars achtereen ook, dat blaming the audience is niet echt altijd een goed idee. So, it's a bad workman who blames his tools, zei mijn vader altijd. Dus, uh, dus ja, ik denk dat dat toch, toch, niet, toch iets is om mee naar huis te nemen, denk ik. Hoe sta je ten opzichte van AI? Als ik me niet vergis hebben de, de mensen die dat, de nalatenschap, of de kinderen zelfs van Robin Williams, recent een communiqué gestuurd van mannen, dus het is goed geweest uh, met AI en, en, en filmpjes te gebruiken met de stem van mijn vader. Heb je er zelf ook last van? Dat, dat vraag ik me eigen af. Uh. Tot hiertoe weinig, denk ik. Uh, dat is ook altijd een numbers game natuurlijk. Hè. Wij zijn een klein landje en ik ben ook veel minder bekend aan Robin Williams. Dus ik weet niet hoeveel invloed dat gaat hebben, maar ja, tuurlijk, ik, Bedoel ik vrees een klein beetje dat de geest uit de fles is, hè. Je ze er niet meer zo rap terug in krijgen. Heel veel mensen gebruiken chat, GPT, voor van alles en nog wat. Het heeft ook heel veel dingen veel gemakkelijker gemaakt, wat dat meestal ook doet, zo'n dingen. Dat, dat werkt ook alleen maar als je het gevoel hebt dat het veel dingen gemakkelijk maakt. En de AI is een tool dat je kunt gebruiken voor goed of voor kwaad. Hè. Dat, is, dat is gelijk met alles. Het is de intentie waarmee dat je het doet. Het biedt ook ongelooflijke mogelijkheden als je dan Natuurlijk praten over stemmen in portretrecht, dat is natuurlijk nog iets anders. Je hoopt dan toch dat dat nog altijd een beetje gebeurt met de toestemming van de persoon zelf of de nabestaande. In mijn geval zou ik mij er niet zo heel veel van aantrekken. Moest iemand een tekenfilmje maken met mijn stem of zo dat. En het zou nog funny zijn tot daar aan toe. Maar ja, als je aan de andere kant ja, begin de dingen te zien waar je van denkt... Stel binnen een aantal jaren, want dat wordt maar beter en beter en beter, en ook al een hele grote snelheid, dat je zegt, uh, ja, we kunnen nu deze film zien en jij kunt kiezen welke acteur dat daar de hoofdrol in speelt. Hè. Hey, ja, je mag dat gewoon en ik zou graag nu, uh, weet ik veel, uh, Hamlet nog eens terug willen zien van Kenneth Branagh, maar nu moet Sylvester Stallone Hamlet zijn en dan is dat en je ziet die film en die loopt erin rond en, en, en ik vind ook dat, dat, dat, dat ja, zo, het, zou, het zou ook tof zijn als Bruce Lee daar een rol in hè. en die is dan ook in, je ziet iemand erin en zo, dat lijken on, oneindige mogelijkheden hè. je kunt de meest zotte dingen doen maar aan de andere kant natuurlijk elke science fiction film dat we ooit al gezien hebben voorspelt ook al een klein beetje waar dat is naartoe gaat, of je Hoopt in ieder geval dat dat niet een ding wordt dat uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat wij niet meer nodig zijn. Hè? Uh -huh. En dat gevaar bestaat. En dat gevaar is ook niet onreëel. Er zijn al redelijk wat, wat grote bekendheden en dan uit de wetenschapswereld hun eigen over uitgesproken. Van pas op wat dat je hier loslaat op de wereld. Dus ik weet het niet. Het is nog nieuw genoeg dat het mij nog heel hard fascineert. Dat ik er nog niet helemaal bang van ben. Ik heb ook al eens een keer gezegd... Uh, mag eens over dat onderwerp, uh, grappen in de stijl van Alex Agnew. En dat ding schreef dat uit. En ik las dat en ik dacht, ik heb nog niet veel te vrezen momenteel. Maar dat ding leert, hè. Dat is de kracht van AI. It learns. And it learns fast. Dus uh, misschien zit ik dan ooit nog eens in de tussenfase dat ik me een show schrijf op vijf minuten omdat ChatGPT mijn moppen beter kan verzinnen dan ik ik, Maar ja, dan zit ik misschien één fase verder en dan gaat hem zo beter spelen dan dat ik ze speel. <lacht> dan zit ik thuis en denk ik, waarom is de nechte nog nodig? Deze kan er ook uitzien, zien, gelijk dat ik eruit zag. Gelijk dat ik twintig was. Ik kon mezelf zelfs die six-pack geven die ik nooit echt helemaal heb gehad. Dat dus... dus ik weet het niet. Ik vind dat een, een, hele, een hele moeilijke om een antwoord op te geven. Ik begrijp de familie van Robin Williams wel, omdat wat is natuurlijk ook angstaanjagend, dat AI zo goed wordt dat er een filmpje van u circuleert waar jij de gruwelijkste dingen zegt, die je nooit hebt gezegd. En ze zeggen, ja, dat zeg jij toch. Dat ik dan denk, nee, dat is niet. Maar dat heeft ook... Een andere weerbots, ik kan ook een filmpje maken waar ik die gruwelijke dingen echt in zeg. En dan zegt dat zei dat was ik niet. Hè? Dus je krijgt een soort. Ja, Donald Trump doet het nu al, dat was een pionier. Zelfs voordat er AI was, zei het not niet waar, ik heb that. niet En ik denk, we hebben het on video. It's not niet fake news. Eh? En je denkt van, dat gaat toch nooit niet pakken dat je dat doet. Ja, dat deed dus keihard gepakt. Eh? Waardoor dat je nu in zo'n soort uh, post-truth era leeft, waar iedereen alternative facts heeft of lived experience. Hè. Afhankelijk van welke kant van het politieke spectrum, dat je gaat kijken, begint iedereen af te komen met zo van die feiten waar we van denken: zijn dat wel feiten? Is dat allemaal wel zo? Dus ik denk dat we wel op dat vlak we wel spannende tijden tegemoet Ik weet niet waar dat wij nog over gaan babbelen binnen tien jaar. Wie, hoe gaat dat eruit zien? Er zijn sommige mensen die dat heel pessimistisch inzien. Anderen zijn heel optimistisch. Ik, uh, ik durf het eigenlijk niet goed te zeggen. Maar vroeger dachten ze ook, oh, machinerie en he, de industriële revolutie, het gaan mensen vervangen. Op bepaalde vlakken blijkt dat zo te zijn, op andere vlakken niet. Ik weet niet waar deze naartoe gaat maar ik hoop dat we niet uh, in Skynet zitten binnen een paar jaar. <laughs> ik vermoed dat het weinig impact gaat hebben op de live, maar misschien wel op, op, op televisie en op supermarkten ook blijkbaar op dit moment. Dat uh, blijkbaar dat een aantal supermarkten kiezen voor AI-muziek in plaats van uh, Sabam-toestanden, omdat ze gewoon... Uh, ze willen minder betalen, daar komt het op neer. Ik, ik heb ook wel al zo wat van die testjes gezien hè, van mensen die zo AI-artiesten uitvinden en zeggen, ik wil zo'n singer-songwriter-slash-grunge-dude van de jaren negentig die in die stijl een liedje maakt over dat. En tot hiertoe klinkt het allemaal nog redelijk generisch. Is het nog niet echt zot of zo. Maar wederom, dat ding leert. Hè, dat kan heel goed zijn dat binnen een aantal jaren eh, dat ik ook zot gaat beginnen doen als ze natuurlijk ook dan zeggen van... Eh, als je alternatieve artiesten creëert, moeten natuurlijk niks betalen, want die mensen bestaan niet. Maar je voelt ook dat de mogelijkheden eindeloos zijn om te zeggen, we gaan Elvis iets laten zingen met, met Billie Eilish. Of we gaan, hè, we gaan dat doen en we gaan dat doen. En het is al zot hoe ver heel veel van die dingen staan. En ik zeg het, er is potentieel voor. Amai, dat had ik nooit gedacht dat ik dat ging horen. Maar de andere kant, ja, hè, het is nu al heel moeilijk om geld te verdienen om muziek. Dat is gewoon zo. Er zijn een aantal mensen... Taylor Swift en zo weet er minder last van. Want die is heel groot. Dus die kan daar eigenlijk heel veel permitteren. Maar een kleinere band. Ja, als je dan ook nog eens gaat vervangen worden door artiesten die niet bestaan. Ja, wat blijft er op den duur nog over? Hè? Die verdient al bijna niks. Ja, dat, dat, was dat een grap van Bill Maher? Dat zei van... Uh, van Chapel Roan, Dat ging dan over. Hè? Die, die, die zanger is. Die, die ging van... 10.000 beluisteringen naar uh, 50 miljoen. Die which netted her 11 cents. Hè. Wat eigenlijk een hele goede, slechte joke is, maar het is wel waar. Hè. Op Spotify verdiende niet veel geld. Het is al niet gemakkelijk. Uh, laat staan dat je dan ook nog eens een keer in wedstrijd kan moeten gaan met, met AI-artiesten. Dat lijkt mij ook wel... Uh ik ben wel eens benieuwd, AI comedians, ik ben wel eens benieuwd dat ze die gaan maken en hoe rap dat die goed gaan zijn. Vraag me dat verdingt de eerste keer dat er een show uitkomt van een AI comedian en ik lig heel de tijd strijk van het lachen, dan denk ik, fuck, we zitten in de shit. <laughs> maar tot hiertoe is dat nog niet. Dus uh, laten we het nog even zo houden. Voor deze show, die doe je exclusief in de afwasdoom. De supergeld komt niet meer naar de mensen, de mensen moeten maar naar de supergeld komen. Voor de ene keer. Hè. Ik heb Na de vorige tour heb ik drie jaar door heel deze land getoerd. En ook in Nederland. een hele klein zaaltje gedaan. Maar uh, opa wordt al wat ouder. <laughs> en ik dacht, misschien dat ik de volgende tour wel weer eens terug zeg. Nu ga ik weer eens terug rond. Want ik vind dat ook leuk. rondtoeren over heel het land. Maar ik had hier ook wel zin om dit zo wat exclusief te houden. Om niet te zeggen van... Ja, ja, je kunt me nog overal anders zien. Ik had ook echt zoiets van, nee, nee, deze wil ik hiervoor maken. Voor die grote zaal, voor dat te doen, op, die, op dat moment. Past ook helemaal bij dat Heroes ding, dat ik denk, ja, dat hoort daar thuis. In zo'n veel te grote plek, dat wordt al ironisch door het feit dat ik daar superheld gewijs gewoon vertellen dat ik een superheld ben. Dat is op zich al heel dat... Hè? Doen het niet voor het geld, maar toch wel, maar toch niet, maar toch wel. Zo alles is heel, heel die show staat op, op... Er klopt niks niet meer, maar daarom klopt dat allemaal. Daarom is dat de plek waar dat moet gebeuren. Daarom is hij hier. Because otherwise it doesn't make sense. Dus dat is het voor deze keer. Dan denk ik, als je mij wilt zien... Komt af, het is niet zo ver hè, Antwerpen, Savazel. Ik weet dat de ring is vreselijk, maar wij moeten er ook deur als we naar u rijden. <lacht> dus, en dat heb ik, ik 270 keer gedaan met mijn vorige show. Dus ik zou zeggen, kom deze ene keer af naar hier, dat is ook niet zo erg. Er is parkeerplek in de buurt, valt goed mee. Laatste vraag, je durft ja. af en toe ook te verwijzen naar musical in uh, ja. jouw uh, shows. Oh, ik dacht, wat komt er? musical, Ik het gewacht. Ja. ja, dan kom ik uit bij Holding Out for a Hero van Footloose. Ja, van Bonnie ja. Tyler. Inderdaad, joh mij Bonnie Tyler, hoe is dat? Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje... Wel dat ik moet zeggen dat ik een ouder musical fan ben. Zo, er zijn zo'n aantal dingen dat ik nog wel oké okay, maar zo gelijk dingen gelijk Wicked of zo, of The Greatest Showman of dat soort dingen, dat uh, spreekt mij minder aan, voor een of andere reden. Ik ben meer zo een van van die klassieke musicals. Ik ben een tijdje geleden, in, de afgelopen zomer, in New York ook geweest. En ik ben voor de eerste keer op Broadway in een musical gaan zien. Met mijn vrouw en mijn dochter we zijn we naar Chicago gaan kijken. Wat natuurlijk een klassieker is. En dat zijn klassieke songs. Dat kreeg je niet kapot. Je zit er nog aan het lusteren en je denkt, dat is echt keigoed. Hè? En ik denk wel dat, ja, dat, dat zal dan, uh, ik weet niet wel wat dat is... Iets dat mij daaraan aanspreekt. Ik denk dat ik er ook wel mee opgegroeid ben. Maar mensen van die dingen als Singing in the Rain, Sound of Music, My Fair Lady, uh, Oliver. Mm -hmm. Zo dat soort dingen. Dus er zit ook wel een beetje een soort musical liefhebber in mij. Maar, de mo maar ik moet wel nog een moderne tegenkomen dat mij even hard raakt als die oudere dingen. Dat moet, dat moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Zo, ik merk wel dat, dat ik minder affiniteit heb met zo van die dingen gelijk rent of zo dingen die zo allemaal wel later waren, dat is intussen ook al oud. Maar, maar ik weet niet wat zo de nieuwste. Maar Hamilton deed mij ook heel weinig. Ik weet dat als ze zei, ja dat is wel hip hop gemixt mee en ik had dat dan beluisterd en ik dacht ja zo. Ik weet het niet. Maar als je dan ik dan weet ik veel wat zo. Uh, West Side Story bijvoorbeeld. Zelfs die remake van, uh, van Spielberg zijn mm -hmm. ik kon zien in de cinema. En ik moet wel zeggen dat ik er wel weer zat van het is -goed deze. dat deze. Muziek van Gershwin, supergoed. Mm -hmm. Dus ik heb wel, er zit wel een soort uh, klassieke musical van in mij, vrees ik. <laughs> maar ja, dat heeft ook iets theatraal en niet groot en dat is metal ook nee. Allee, als je het ver genoeg gaat kijken, is Ghost niet gewoon een musical band met wat gitaartjes bij die zijn ook verkleed, dat is ook een hoop dramatisch gedoe, dat ik denk er komt nog niet een heel choreografie bij kijken, maar geeft hem nog een paar jaar, in het dus ik denk, ik zit ook te wachten totdat hij met een heel klassiek orkest gaat afkomen, want dat gaat hij ook ooit wel eens doen Theatraliteit uh, vind ik, ik toch altijd een beetje tof, heb ik de indruk. <laughs> Oké, okay, en daar is Afasdom perfect geschikt voor. De perfecte plaats voor een beetje over de top theater, Dus ik zou zeggen, uh, kom er allemaal af. Oké, okay, dankjewel. Alex Agnew. <laughs> Graag gedaan. Merci, hè.